Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Joris Stubinitski met het NOS-journaal. De Sakharovprijs prijs gaat dit jaar naar het Pakistanse schoolmeisje Malala. Ze werd al gezien als de grootste kanshebber... voor de Mensenrechtenprijs van het Europees Parlement... De 16-jarige Malala komt op voor het recht van meisjes om naar school te gaan. Vorig jaar werd ze in haar hoofd geschoten door de Taliban. Ze overleefde de aanslag en is sindsdien wereldwijd actief. Het herstel op de huizenmarkt zet door, dat zegt makelaarsvereniging NVM. Naar schatting werden er in het derde kwartaal ruim 30.000 huizen verkocht. Dat is 10% meer dan in het kwartaal ervoor. Ook daalde de gemiddelde huizenprijs minder snel. De NVM wijst erop dat de markt op slot blijft zitten... doordat een harde kern vasthoudt aan een te hoge vraagprijs voor hun woning. De jongere afdelingen van de PvdA en VVD doen aangifte... tegen het Utrechtse ex-PvdA-raadslid... dat 40.000 euro van de dakloze krant heeft gestolen. PvdA van de Roest was penningmeester. Het bestuur van de krant wilde geen aangifte doen... omdat hij ook veel goeds heeft gedaan... en het gestolen bedrag met zijn wachtgeld wil terugbetalen. De jonge socialisten en de JOVD vinden dat onbegrijpelijk. Ze zeggen dat het niet zo kan zijn dat de Utrechtse bevolking moet meebetalen. De Libische premier zei dan is weer vrij. Dat heeft het staatspersbureau bekendgemaakt. Hij werd vanmorgen vroeg door gewapende mannen meegenomen uit een hotel. Daarna werd hij vastgehouden op het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Libische militie die de ontvoering opeiste, wilde dat zij dan aftrad. De Amerikaanse tak van T-Mobile laat zijn klanten vanaf volgende week in bijna de hele wereld onbeperkt internetten. Het bedrijf is daarmee de eerste wereldwijde provider die deze extra kosten afschaft. Wel gaat de snelheid van mobiel internet omlaag. Het weer geregeld buien, af en toe zon, het is een graad of 11. Ook morgen regenachtig, weinig zon en ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A10, de ring van Amsterdam. Voor knooppunt Nieuwmeer, 3 kilometer. Er is daar één rijstrook dicht. A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Kralingen, 6 kilometer door een ongeluk. Bij Rotterdam-Kralingen zijn twee rijstroken dicht. Dat leidt ook tot file op de parallelbaan. En ook de andere kant op staat inmiddels een behoorlijk lange file. Dat is dus richting Breda. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk, 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zoals beloofd deze week een recept uit de eigen keuken. En uh, we gaan vandaag maken spruitjes met spek en aardappelblokjes. En daarvoor heeft u nodig 450 gram spruitjes uit de diepvries. 450 gram aardappelblokjes, 200 gram spekblokjes, twee verse sausijzen in plakjes, een gesnipperde ui, twee theelepels, grove mosterd, 50 centiliter water. Peper en nootmuskaat en wat boter. De bereiding gaat als volgt. frit de boter in een hapjespan en bak hierin de spekblokjes aan. Voeg de plakjes sausijs toe en bak deze even mee. Als ze beginnen te bruinen, voegt u de ui toe en bak deze even mee tot ze glazig ziet. Bak vervolgens de aardappelblokjes al omscheppend mee en voeg dan de spruitjes toe. En roerbak, dit allemaal even mee. Voeg vervolgens de moster toe met het water en een beetje nootmuskaat en peper naar smaak. Goed omroeren en met de deksel op de pan ongeveer 10 minuten laten smoren. Eet smakelijk! En koester ik de stille hoop dat jij me ooit vergeet. Ik weet dat ik wat fouten heb begaan. En die maak ik niet zomaar ongedaan. Ik was mezelf geraakt. Als uit de nacht meer wie dan schaam ik nu. Wat ik in al die tijd heb stegen gemaakt. Angela, je hoort bij mij. Oh, Angela, loop niet voorbij. Alles is mijn schuld, is mijn fout. Maar heb wat geduld en weet dat ik van je houd. Oh, Angela, je hoort bij mij. echte de tijden van de lijn Herinner je hoe mooi het soms kon zijn Als je voelt hoe zwaar ik lijkt. En hoe veel het mij nu spijt Voel je dat ik jou terug wil En tot alles ben bereid Oh Angela je hoort Weet dat ik van je hou Oh, Angela, je hoort aan mij, aan mij, even leuk, natuurlijk. Uh, maar goed, uh, even kijken. Oh ja, dan ben ik weer even van mijn van mijn apropos. <laughs> maar goed. Um, ja, ik ben er weer. Ja, hallo, alles werkt weer. Alles doet het weer. Alles weer, het werkt weer zoals het hoort te horen. You woke me up. I've been sleeping too long. And it's starting to dawn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 Thank you. Gelukkig, alle systemen werken weer. Er zat een uh, gigantische storing, denk ik, uh, bij, uh, bij dat, uh, dat Spotify gebeuren. En, uh, maar uh, het werkt weer, dus het doet het weer. Dus dan hebben we ook weer alle muziek te beschikken. Ja, dat zie je als je afhankelijk bent van internet, jongens. Dan zie je het, hè. Kan gewoon helemaal fout lopen. Vijf minuten van Angela. Een persoonlijke noot. Nou ja, persoonlijk. Hm. Er staat in mijn hart een boompje gegroeid. De wortels zijn bloedig rood. Maar de bloesems. Zijn als het boompje bloeit, sneeuwwit langs de tengere lood. S'nachts droom ik van vogels en laaiend vuur, een hoorverward getras. Maar een lied reist in het morgenuur, als een feniks uit de as. En van de liefde verbleekt het rood, tot de smetteloosheid van het kind. Er is een zuiverheid van de dood die reeds bij het leven begint. lier, zo vind ik. Geweldige bent. Dus dat heet uh, dust in de wind, oftewel stof in de wind. Nou, dat heb je wel vandaag, want er is wind zat. Ja. En dat was even de persoonlijke noot van Angela. De vijf minuten van Angela. En uh, dat mag natuurlijk, dat is leuk. Gewoon uh, zo'n persoonlijke noot in ons programma. Uh, woensdag doen we dat met Dolly. En uh, op, op, uh, ja, op uh, donderdag met Angela. Gezellig allemaal. Alles werkt weer, daar ben ik wel heel erg blij mee. Want dan heb ik gemist ook mijn muziek weer ter beschikking. Nou, deze had ik nog hoor. Man's Band met Jacques Cluis. Mijn grote vriend. En dat hebben we het heet. A Matter of Facts. Nou, groot. People die and some get born. No Toen de tijd was het zeker fantastisch met allemaal goede mensen erin. Uh, Disney -bands band met zanger Jacques Kloes en dat nummer, dat heette Matter of Facts. zomaar weer. hè? Dat vind je dan ook zomaar weer. Dat is leuk. Een album dat, he, dat ik niet kende eigenlijk. Nee. Dat ken ik niet. En ik ben toch echt wel een, uh, zeg maar een beetje, klein, klein beetje kenner van Exception. Maar dit kende ik niet. En ik vond dat uh, dus nu zo weer op de internet. The Last Concert Tapes heet het. Het is een live opgenomen album. Ik weet niet precies uh, welke formatie. Ik denk die met, uh, met, uh, met, met Dick Fennick en, uh, en uh, uh, Pieter Voogd. Maar ik weet het niet zeker. Ik weet het niet zeker. Maar het is wel mooi. Het was het uh, trompetconcert van Jozef Haydn en dan natuurlijk in de bewerking van Rick van der Linden. En dat is toch wel eens leuk, want dat hoor je ook niet meer zo vaak op de radio. Hè? Dit soort mooie muziek. Eh. Dus vandaar. En dit is Carlos. Natuurlijk Santana met de nummer van de LP Braxus. Dat heet Oye Como Va. Oh, ik dacht je wat wel zeggen. Je staat zo bij die microfoon. Ik denk je gaat wat belangrijk zeggen. Nee hoor. Oh, niet. Nee. Oh, waarom niet? Nou, heb ik belangrijke dingen te melden. weet ik veel. Geen idee. Het is Van Morrison. The Brown Eyed Girl. Hey, where did we go? Days when the rains came. laughing and running hey hey skipping and jumping in the misty morning fog with oh, all a hearts that thumping and you a brown eyed girl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 the other day My, you have grown cast my memory back there a lot overcome thinking about it. making love in the green grass Behind the stadium with you My bright girl And You, my bright girl Do you remember Why? Are we just the same? Sven Morrison. This is Jackie. I don't want to. Dit is de tweede van haar nieuwe album. Dat heet ook trouwens Living in the Love Song. Jackie Jacqueline van, Grinswe van Grinsven heet ze, en dat is een lekker liedje. Oké, okay, soort zangeressen waar ik nou toevallig wel weer van hou, omdat ze gewoon niet zo gillen. Ja, ze gillen niet zo. Dat is een voordeel. En dit is het laatste liedje van vandaag. De nieuwe van Miss Montreal. Heavy heart It's creeping up on us too fast. When you start thinking it will never pass, then tomorrow will find us.